Goedenavond eh, lieve mensen, goedenavond allemaal. Mijn naam is Yvonne Hagen naar En eh, ja, ik moet er even iets rechtzetten van een eh, lezing van vorige week. Ik zei dat is 195, maar dat eh, heb ik me vergist. En dat was ook 195, maar eerst had deze gemoeten, dit is 194. Nou, het gaat eigenlijk alleen maar om de nummers, dat dat nog klopt. Maar eh, ja, nou, veel maakt het niet uit natuurlijk.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 En maak nu uh, verbinding met het licht, als je dat wilt. Simpelweg door in een kaars te kijken, of als het overdag is in het zonlicht, of je visualiseert het zonlicht. En dat haal je naar binnen, en dat breng je naar je eigen licht, bij je, je zonnevlecht. En je maakt je één met dat licht. Zet je beide voeten op de grond en laat dat licht door je hele lichaam gaan. En voel je daar lekker bij. Zie dat alles verlicht wordt. En misschien heb je wel last van een voorhoofdsholte ontsteking. Nou, dan kun je er ook voor kiezen om dat licht daarheen te brengen. Misschien ben je wel verkouden, heb je een volle neus... Breng daar eens gewoon dat licht heen. Dan kun je moeilijk praten, heb je een beetje pijn in je keel? Breng daar licht heen en voor je keel, <coughs> geef de kleur blauw aan je keel. Misschien heeft je, je je keel een beetje te weinig van de blauwe kleur. Nou, dat kun je jezelf ook geven hoor. Dan gewoon je hand even op elkaar te wrijven zo. En je hand gewoon op je keel te leggen en de kleur blauw te visualiseren. Ja, en eh, adem rustig in. Houd de adem even vast. En adem rustig uit. Ja, dan kwam een eh, vervolg op de vraag van eh, vorige week. Nou, ik vind het eh, maar altijd leuk, want eh, niet dat ik geen onderwerpen zou hebben, maar het, het geeft weer... Eh, nou, het is ook leuk om een vraag en een antwoord uh, in deze lezingen te behandelen. Ik vind het tenminste zelf erg leuk hoor. Nee. Nou, even een klein kuchje, even een slokje, dan gaat het zo weg. En dan zal ik zo beginnen om de vraag even op te lezen. En uh, nou, ik heb inmiddels al gevraagd of de vraag stelt ze gewoon... Uh, mijzelf wil uh, tutoyeren. ik heb er geen enkel moeite mee als iemand gewoon Yvonne en Juf zegt, want het respect zit niet in het woordje U, hè? het is uh, gewoon van binnenuit. Maar ik zal nog even precies letterlijk voorlezen wat hier staat. De tekst van uw antwoord per e-mail en de audio samen zijn wel aangenaam. Ik kan me wel de opwinding voorstellen van het gekke gevoel van, wauw, wat heb ik dat... Heb ik dat geschreven, getekend of gemaakt, alsof iemand anders in mij zat op dat moment. Maar ervaringen zoals u en de andere schrijvers beschrijven, heb ik nog niet gehad. Ik denk dan aan de God in jezelf vinden, door het ego even te laten zwijgen, zoals in het boek Cursus in Wonderen, of Gods Koninkrijk vinden in jezelf, zoals Depak Chopra het beschrijft, of Engelen en Gidsen horen praten, zoals Drunvalo. Tijdens zijn meditaties. Of mensen die contact hebben met hun gids. Of gidsen. Of zij die over zijn gegaan. En daar van alles aan kunnen vragen en antwoorden krijgen. En onlangs ging ik naar een lezing, vertelt deze schrijfster. Waar een vrouw mij zelfs vertelde over haar gesprek met haar kristallen schedel. <coughs> Het lijkt alsof u en deze anderen een innerlijke stem horen of stemmen horen. Kan het zijn dat je daar gevoelig voor moet zijn om dit te horen? Zoals mensen met een gevoelige neus die dingen sterker raken dan andere mensen of mensen die wel eens letterlijk een magnetisch veld hebben gevoeld tussen henzelf en iemand anders. Alsof ze grote magneten waren die met dezelfde pol naar elkaar toe lagen en elkaar dus wegduwden of aantrokken. Waar ik wel heel gevoelig voor ben, en wat er sinds lang sterk aanwezig is in mijn leven, zijn synchroniciteit, bijvoorbeeld aan iets doen, denken, iets maken, lezen of schrijven, en tegelijkertijd of eventjes nadien door een gek toeval een antwoord of dezelfde gedachte lezen in een boek of iets dat ermee te maken heeft. Een beeld zien of een zin in een toneelstuk of een film horen of op de radio, of zelfs in een gesprek gevoerd door twee voor mij onbekende medereizigers, op de bus of trein. Soms schiet ik erdoor in de lach. Misschien is het wel mijn hoger zelf die mij ernaartoe leidt, of even mijn oren spitst, spitst alsof het luider klinkt dan, eh, dan de rest. Toen ik het boek van Louise heel las, moest ik aan een vriendin denken die ik lange tijd niet meer had gezien of gehoord en ik dacht nog misschien moet ik haar het boek eens laten lezen maar deed er verder niets mee enkele weken later belde ze me na twee jaar op met de boodschap dat de dokters baarmoederkanker hadden vastgesteld bij haar waartoe ze in de operatiezaal lag vonden de dokters niets meer ik vertelde meteen over het boek van louise Hay en Craig Bladen, en dat ik aan haar had gedacht en dat Louise He zichzelf van baarmoederkanker had genezen door gedachtenkracht. Ik zei er meteen achter dat ze misschien zichzelf had genezen. Pas dan, zei ze, dat denk ik ook. Het lijkt, alsof, het lijkt dat deze synchronische toevallen ons weer bij elkaar brachten om elkaars verhaal te bevestigen. Maar zeker zijn we het niet echt. Het twijfel is er steeds. En misschien trek ik die boeken, zinnen, films wel aan die, aan die be, bevestigen wat ik denk. Maar als ik iets anders zou denken, dan zou ik waarschijnlijk andere boeken aantrekken die andere gedachten weer bevestigen. Dus het gevoel dat dit echt is, dat gevoel van zeker weten waar u het over hebt, heb ik niet. Dus ik denk wel een fijn gevoel. Dat is denk ik wel een fijn gevoel. Soms zie ik tekens waarvan ik zeker weet dat ze iets willen zeggen, maar ik kom er niet uit wat ze willen zeggen. En soms is het duidelijker, maar die absolute zekerheid voel ik zelden. Het lijkt alsof er een transparante sluier hangt, die soms doorschijnender is en soms weer wat minder doorzichtig. En ook vaak, vaak met veel humor of ironie lijkt het wel. Een echte alles in Wonderland toestanden. Vroeger schreef ik alles op, had ik het vaak over met vrienden en kennissen, maar met de jaren veel minder. Ik heb in heel mijn leven nog maar een drietal mensen persoonlijk ontmoet die dit echt begrijpen door eigen ervaringen. Andere vrienden geloven dit wel, maar ze zijn er minder gevoelig voor of zo. Net zoals ik, die wel geloofde in de kracht van stenen en kristallen, waar nog nooit een energietrilling heb gevoeld bij een kristal of een gesprek ben aangegaan met de stenen in mijn huis. Nog een fijne avond. Tot zover de vraag. Ja, en ik merk dat ik toch bepaalde dingetjes niet heb beantwoord in mijn mail aan haar. Dus, ja, dat, dat heb ik net eventjes schuin gezet. Even kijken. Ja, alsof het grote magneten waren die met dezelfde pol naar elkaar toe lagen en elkaar dus wegduwen of aantrokken. Ja, zo kun je dus inderdaad, eh, maar dat kun je zelf ook. Mensen die, eh, je kunt de aura van een ander voelen. Je kunt aan een ander voelen of iemand je wel of niet aantrekt. Dat, dat voel je met je hele gevoel. Daar denk je toch niet over na, van eh, nou dat ga ik eens even voelen. Dat is er op een gegeven moment. Net als die, die aantrekkingskracht of dat afduwen van, eh, nou, van je handen naar iets toe. Doe het maar eens. Ik, ik heb dat hier in deze lezingen me wel meer eh, verteld. Doe het maar eens. Wrijf je handen maar zo over elkaar. Wat je nu hoort, doen. En ga gewoon eens die handen op een afstand van 20 centimeter. Nou, misschien 30 centimeter van elkaar doen. En dan voel je. En dan voel je alsof er een ballon tussen zit. Voel je nu die energie tegen elkaar aandrukken? Nou, zo is het dus gewoon. Dat kun je dus ook bij een oude doen, Of bij jezelf of bij je huisdier. Hij voelt dat hoor, wanneer je zo boven hem zit. En ze vinden dat wel lekker. Maar doe het maar eens bij jezelf zo. Voel maar eens je, of je bij je kind of, of wat dan ook, dat je, dat je voelt dat daar een, een oude omheen zit. Je kunt ook de, de lagen van de aura op een gegeven moment voelen. Nou, als je dat vaak doet, dan eh, word je daar op een gegeven moment heel goed in. Als dat niet jouw doel is, nou, dan laat je dat zitten, maar het kan dus wel. Ja, dat, eh, dan kun je. je kunt dus ook, eh, ja, wat een moeder doet met een kind, als die gevallen is, op de knie gevallen is, nou, dan doet ze even zo met de hand erover, dan zegt ze, nou, of ze geeft een kusje, en dan zegt ze, nou, nu is het over, hoor. Nou, dat is eigenlijk precies hetzelfde. Dat is uh, die, die energie eventjes aan de ander geven. Die drinkt daar dus in. En uh, ja, die geneest, hè? zo simpel is dat. En het kind gelooft dat met heel zijn hart en zijn ziel. En die vond ook niks meer. Maar zo kun je dat dus ook bij een ander doen. Die een pijnlijke plek heeft. Of als je wel eens zegt, uh, ik zeg wel eens kom maar eens met je handen tussen mijn beide handen en je kunt die handen dus opladen door zo te wrijven met je handen over elkaar. Het hoeft niet, maar je kunt het doen en je legt daar de hand van de ander tussen en die voelt dus die, die prikkeling, die warmte van, van jouw handen. Dat zijn allemaal speeltjes die je kunt doen, spelletjes die je kunt doen met een ander, maar ook voor jezelf. En zo zie je dat je, dat je krachten veel groter zijn dan je gedacht had. Maar ik zou zeggen, doe het altijd in de positiviteit. Ja, nu de, de beantwoording van de mail. Um, oh ja, die synchronische gevallen, toevallen, ja. Ja, dat, uh, dat gebeurt dus ook. Dat, um, dat, uh, dat gebeurt gewoon, ja. Even kijken, wat, uh, wat was er nog meer? Nou, oké. Okay. Ik, ik ga dus maar eh, beginnen dus, eh, met het beantwoorden van, van de mail aan haar. En eh, ik begin dan maar. Ja, synchroniciteit is er. En het is inderdaad een, een apart gevoel en als je je dat bewust gaat worden. Als je dat bewust wordt dat je ook dit, hè, dat, je, dat je merkt dat er synchroniciteit is tussen de dingen. Dat als jij ergens aan denkt dat het dan ook op je weg komt. Nou, je hebt het allemaal wel eens een keer meegemaakt dat je op een woord uh, zat te zoeken en je kwam er maar niet op of een, uh, of iets, of een naam ergens van en uh, nou, je zet je suf te en je komt er maar niet op. En dan kijk je uit het raam en dan zie je een vrachtwagen voorbij gaan met die naam erop. Nou, dat soort dingen. Dat, dat heet synchroniciteit, ja. Maar nou, dat kun je dus ook hebben als je aan iemand zit te denken en de telefoon gaat. En die belt net op dat moment op. Dat overkwam me vanmiddag of eigenlijk de afgelopen dagen. Ik zat aan iemand te denken, aan de andere kant van deze wereld. Daar had ik uh, gelukstenen van gekregen. En die kun je op het strand van Aruba vinden. Dat zijn kleine ronde, het zijn geen stenen, maar het zijn kleine ronde noten zou je kunnen zeggen. Maar je kunt ze niet eten hoor. Ik weet ook niet precies waar ze vandaan komen, of tenminste of het uit de zee komt, of dat het van een, van een boom is of zo. ik weet het niet. Maar ik kreeg een handje vol en ik zat aan deze man te denken. Ik denk, waar heb ik nou toch die dingen neergelegd? Ik weet het gewoon, ik ben ze al heel lang kwijt. En ik zat deze week best wel veel aan hem te denken. En uh, hij belde dus vanmiddag op, het is een uh, vriend, zakenrelatie hij belde vanmiddag op en hij zegt, nou, kun je even op Skype, kun je, je Skype aanzetten? Want uh, dat was best wel uh, kostbare telefoontjes. Zo. Hij zegt, en je bent niet op Skype te, uh, uh, te vinden, dus ik legde uit waarom ik er niet was. Waarom ik niet op kantoor was. En dat Skype zomaar ineens van mijn scherm verdween, dus die moest ik weer opnieuw installeren. En dat heb ik pas vanmorgen gedaan. Dus we konden... Pas vanmiddag met elkaar spreken. Dus dat is dus ook synchroniciteit. Dat hij dan net in die week, dus mij aan het bellen is geweest. En, uh, dus niet uh, doorkwam. <tie> maar synchroniciteit, dat, dat je, dat, dat je daar achter komt, dat je daar bewust van bent, dat soort dingen. Uh, zijn. Er is nog veel meer waar je bewust van kunt worden. Hè? Dus voor mij was een eye-opener dat. Uh, dat wat je ergert aan de anderen een tekortkoming van jezelf is. Dat was voor mij dus ook een, een groot moment van, een, uh, je, je is het mogelijk, het werkt altijd. En de bewustwording van die andere zin die ik altijd gebruik. Um, de ander is nooit schuldig. En zo is er nog meer waar je, waar je ineens achterkomt. Dat als mensen eh, roddelen of ze, ze hebben lelijke dingen te vertellen over die en over die. En dat je erachter komt dat ze het gewoon over zichzelf hebben. Maar zelf hebben ze dat niet door, want nou, dat is niet zo. En want het is de tekortkoming van de anderen waar ze over kletsen en over eh, mopperen en over klagen. Maar het is precies waar ze zelf aan moeten werken. Dus ze hebben het. Altijd, niet eigenlijk hoor, moet ik dus niet zeggen. Maar ze hebben het altijd over zichzelf. Dat is juist het aparte. Nou, dat is ook zo'n bewustwordingsproces als je daar achter komt achter al die dingen. <coughs> nou, nu heb ik dus een klein kuchje, want ik ben een beetje verkouden. Want ik zit een beetje hier op de tocht. En eh, ja, had ik, dan had ik al lang wat aan kunnen doen, maar dat deed ik dus niet. Er staat een klein raampje open, dat had ik al eerder dicht kunnen doen. Maar nou, ja. Ja, het, eh, het zijn allemaal stappen die je laten zien dat het leven met een hoofdletter uit veel meer bestaat dan het gewone leven met een kleine letters En het laat je zien dat alles met elkaar in verband is. is eigenlijk heel eenvoudig, hè? want dat laat het mooie leven zien. En ja, Jung heeft daar veel over geschreven hè? en ook van hem is het woord synchroniciteit. Hij heeft dat woord uitgevonden, in het begin van de afgelopen eeuw, en nog wat jaartjes daarna. Ja, het is best wel interessant om eens wat over Jung te gaan lezen. Hij heeft daar heel veel over gepubliciteerd, en daar niet alleen ook over, maar ook over het ego. En, nou, daar, daar ben ik in... Nou, toen ik nog heel jong was, ben ik daar als een dolle over gaan zitten lezen. Ik kon het gewoon niet meer, meer wegleggen. Ik <coughs> ben nog meer over hem gaan lezen, van hem gaan lezen. Dus dat zijn allemaal basisdingen uh, die je uh, uit een ongelooflijke uh, belangstelling begeerte zelfs naar het goddelijke, uh, bent gaan lezen. En dat is nu wat er uh, wat er door zoveel mensen nu op wordt ervaren. Dat je die begeerte hebt naar het goddelijke in jezelf. Dat je er bijna niet meer van af kunt blijven. Dat je dat zo graag wilt ervaren. Ja, het is voor enkele mensen... zeg ik toch, eigenlijk kan iedereen het. Maar voor enkele mensen eenvoudig om zich te verbinden met bijvoorbeeld een steen een baby, een dier, een planeet, of ja met je eigen geleide geest. En waarom is het eenvoudig? Het is verbinden met, is opgaan in. Je verbindt je met iets of iemand en je gaat op in die ander. Je blijft jezelf. En je kunt voelen in die ander. Als je eenmaal achtergekomen bent hoe eenvoudig dat is, dan is die verbinding zo gelegd. Dan kun je zelfs, als je dat zou willen, je verbinden met de maan, met de zon, met de planeten, met je geleidegeest. Het dient nooit een doel op zich te zijn, van dat ga ik dus eens even doen. Dus nooit de gedachte, wat ga ik horen? Ga ik wat horen? Kan ik dat wel? Werkt het wel? Of, nou ik hoor helemaal niks, ik hoor nu niets. Zo werkt het niet. Zo kan het niet. Het is je onbekommerd overgeven aan je hoger zelf, je ziel, je overgeven daarin, maar in dat overgeven zit het zijn, je bent het dan. Je bent die ander dan. Het één voelen met die ander. Het één voelen met die baby. Het één voelen met de steen. Je bent het. Je bent de baby. Je bent de steen. Je bent één. Dan komen de woorden vanzelf. Die woorden zijn er en zijn hoorbaar in de toon, in de klank, de toon die in de mens, die in die mens zit. De toon, de klank van de ziel, de stilte van het geluid, het geluid en toch ook weer het niet geluid, het geluid van zazen of de klank van Oh, voortdurend, zonder enige twijfel hierover. Het is een verbinden met, is opgaan in. Zo eenvoudig is dat. Maar om daar te komen, dat is een ander verhaal. Dus zonder twijfel, want die twijfel komt nooit uit de ziel. En die twijfel is deel van het denken uit het stoffelijk lichaam. Om daar te komen dient het stoffelijk denken naar mijn gevoel, één te zijn met het geluid van de ziel, zodat uit dat geluid, uit die klank, de woorden de zijn, de woorden naar boven komen, en eigenlijk zijn die woorden er al. heb ik mijzelf wel eens afgevraagd of het wel zo bleef. Het was nog allemaal, ik was in het prille begin. Maar ik kan me nog herinneren dat ik mij die vraag stelde. En ik wist ook dat het een vraag was die niets met de ziel te maken had. En de vraag heb ik ook gelijk overboord gegooid. Ik kon er niets mee want je doet het, of je doet het niet. Maar er naartoe werken, of eraan werken, nou nee, nooit gedaan. Ik wist trouwens niet eens dat het zo op die manier niet eens kon. Het was er, het was er het was er op een gegeven moment zo'n zo 20, 22 jaar geleden. Ik wist toen niet wat het betekende en ik heb uitermate geduldig afgewacht. Want ik had altijd het gevoel dat ik geduld moest hebben. Dat het vanzelf kwam. En zo is het ook. Dus geduldig afgewacht totdat ik alle informatie kreeg. En later ben ik pas gaan horen. En dat begon zo'n 14 jaar geleden, toen ik kleinkinderen kreeg. <coughs> en volgens mij staan die vader nog steeds ergens op mijn website hoor. Dus als je nieuwsgierig bent, dan, dan moet je even zoeken. Met mijn honden probeerde ik dat wel eens. Probeerde ik wel eens te luisteren. Maar dat lukte nooit. Want ja, proberen, hè? dan komt er niks. Dan komt er gewoon niks. Ik dacht dan, nou, ik ga het eens proberen. Maar daar kwam niks. Want al je energie gaat in dat proberen zitten. Net zoals wanneer je zegt, ik wil het nu doen, dan nou, kwam er ook niks. Want dan kwam al je energie gaat in dat willen zitten. En dan gaat eigenlijk het hele universum over. Je hoeft het je alleen maar voor te stellen. Je hoeft er alleen maar in te zitten. Je hoeft je er alleen maar mee te verbinden. Maar dat is met alles zo. Want als je het probeert, gaat alle kracht in dat proberen zitten. En dat is iets dat je voor je uitschuift. Want als je iets wilt proberen, dan doe je het praktisch nooit. Ja, we horen de innerlijke stem, maar eigenlijk dien ik ook te zeggen dat die stem altijd al gehoord was en altijd al gesproken had. Alleen, wie luisterde daar nu naar? Nou, ik in ieder geval niet. Ik wist niet dat je daar echt naar kon luisteren. En ik moet toch wel zeggen dat ik die stem vaak negeerde. Want wat moest ik daar nu wat moest ik daar nou toch mee? Dus volslagen onkunde, onwetendheid... Pas toen ik me na het verkrijgen van inzichten en enige kennis ging verdiepen in mijzelf, zelfkennis dus, viel alles op zijn plaats. En bleek dat wat ik altijd al hoorde ook nu zeer duidelijk aanwezig te zijn. En het bij mijn zoektocht hielp de juiste weg te vinden, bij, bij mezelf te blijven en dat licht bij mij te laten blijven, dat, dat, dat geluid bij me te laten blijven, en die woorden in de lichtervaring die ik meemaakte in 93, samen met andere vormen. Ooit had ik iemand ontmoet die bij mij aan een tafeltje zat te lunchen, die dit kon. Ik was daar behoorlijk van onder de indruk, die dus kon horen... Niet wetende, dat, het, dat ik het moment dat, dat ik het zelf zou doen, altijd maar voor mij uitschoof. Want het geloof, het zeker weten in mijzelf, was nog niet zo sterk. En eigenlijk, moet ik zeggen, was dat toch behoorlijk afwezig. Nu ligt dat vol slaag anders. Er is geen twijfel, er is geen geloven, maar een absoluut zeker weten. En ja, hoe weet je dat nu zeker? Dat dat het is wat je gehoord hebt. Juist is. Dat weet je nooit. Je levert je aan de woorden over. Maar je weet wel dat de weg, je eigen weg dus vrijgemaakt is. Dat er geen hobbels op de weg liggen. En dat dan dat wat je hoort juist is. Geen obstakels. Zodat die weg in een in een, in een zucht te bereiken, te bereiken is. En bereikbaar is om bij de ziel, om bij je ziel te komen, om bij het geluid van de stilte te komen, om bij die waarheden, die absolute waarheid te komen, bij die heilige woorden te komen. Als er obstakels liggen, zou het wel eens zo kunnen zijn, dat je andere woorden hoort. En misschien minder duidelijk of als ik het nu even in zeer duidelijke woorden zeg, je iets geheel anders wordt. Want wat je uitstraalt, trek je aan. En als je niet op die hoofdweg naar je eigenste binnenste zit, maar op een van jouw eigen zijwegen, dan hoor je dat wat op die zijwegen gezegd wordt. Dat ben je dan. Daar zit je dan. Dat straal je uit. Zo hangt het altijd van het bewustzijn af op welke weg jij je begeeft. Is het jouw eigen weg van het midden, dus jouw hoofdweg, of, jou, hè, of jou, dus jouw weg van douw, hè Tau, schrijf je het, dau spreek je het uit, dan straal je dat ook uit en trek je dat ook aan. Dus wat andere woorden die uit dat bewuste zijn komen. Dat zijn dan andere woorden dan die uit de zijwegen komen. Ik hoop dat het een beetje duidelijk is. Ik heb in een van mijn vroegere lezingen het verhaal van de steen verteld. Het was een grote kei, zo'n nou, zo centimeter of vijf, vier. Gewone kei, een steen die ik meegenomen had van een parkeerterrein in Griekenland. De steen viel mij op, omdat aan de bovenkant, die toen zichtbaar voor mij op de grond lag, ik een roos zag. En eindelijk, na enige jaren, besloot ik toen eens om naar die steen te luisteren. En toen ik op een prachtige zomerdag in mijn tuin lag, haalde ik de steen uit de keuken. En met de pen in de aanslag en met een schriftje om het op te schrijven, besloot ik naar de steen te luisteren. Het respect, eerbied dus, voor de steen was gigantisch. Immers, ik wist dat de steen al heel oud moest zijn. De woorden die toen kwamen, moesten in een noodvaart opgeschreven worden. Die steen wilde zoveel kwijt. En ik wist toch werkelijk niet dat een steen zo dwingend en duidelijk kon zijn. En dat was leuk, want iemand die verstand van stenen had, vertelde mij dat stenen inderdaad zo spreken. Dus dat was eh, niet een bevestiging die ik nodig had. Maar het was wel leuk dat te horen. Ik vond het, ik stelde het ook zeer op prijs. Enfin, het hele verhaal staat dus ergens op een van mijn lezingen. Ik heb het zelfs twee keer al voorgelezen. Nou, om dat nou nog een keer te doen. Je kunt het nazoeken via mijn website. En dan kom je op de site van eh, www.diz.n. Die zijn waar al mijn lezingen gearchiveerd zijn in een soort... Wereldarchief. Nou, daar kom je het vanzelf tegen. Maar het staat volgens mij ook nog op een website van eh, Hans Brokhuis. En dan moet je gewoon even, uh, ik weet ook niet hoe het heet hoor, dit verhaal. Maar in ieder geval mijn steen en dan kun je mijn naam googelen als je dat wil. Misschien krijg je het dan, ik heb het nog nooit gedaan, ik weet het niet. Maar als het nou echt niet lukt, dan wil ik dat verhaal wel ergens uit opdiepen en dan stuur ik het wel toe. Of ik ga dat in een volgende leving, lezing eh, bespreken. Want ik zie dat, jeetje, wat gaat die tijd snel. En of ik die hele, het hele antwoord nog in dit. nou, laat ik maar gewoon doorgaan. <tus> ja, nou goed. Je schrijft dat je nooit de trilling hebt gevoeld van een kristal. En wellicht vraag je je af waarom dat komt. Terwijl jij je, dus de, de, de briefschrijfster... Terwijl je terdege bewust bent van de kracht van bijvoorbeeld een steen. Dus over die trilling, ja, ook dat is eenvoudig en gemakkelijker dan je dacht. Want de waarheid is nooit lastig of moeilijk bedoeld. Het is dus heel simpel. Je hebt jezelf niet toegestaan om te voelen. Kijk goed naar wat je opgeschreven hebt. Kijk naar die affirmatie waarin je schrijft nog nooit een energietrilling gevoeld bij een kristal. Ja, dan voel je het ook niet. Dan zal het ook niet gebeuren. Want zo nauw luistert het leven naar ons. Het wil aan al onze wensen tegemoetkomen. Dus je zegt nooit een energietrilling gevoel. Nee, krijg je dan ook niet te voelen. Voel je dan ook niet. Omdat je denkt. En wellicht nog aparte. Omdat je verwacht. Dan krijg je het niet. Maar je kunt het ook zeggen. Oh, ik ga, het, ik ga het nu doen. Maar omdat je zo denkt, zul je ook niets voelen en zul je ook niets verwachten. Dan krijg je ook niets. Pas als je zeker weet, zonder enige twijfel en zeker van jezelf bent. En hoe word je zeker van jezelf? Jawel, doe zelfkennis dus weer. Dan doe je het gewoon. En voel je en sta je... Open, zou je kunnen zeggen. Dan ga je op in die steen of in dat kristal. Dan ben je dat kristal. Dan voel je die trilling daarvan. Dat is zoals je dat ook van een ander kunt voelen. Ik heb een schoonzusje gehad die de ziekte van Parkinson had. Ik heb een oogman, maar ze is overleden. En als ik dus haar, dus opgaan in, is dat je dat je voelt in die ander. En ik voelde die, die ontzettende trilling, die spanning in haar, die altijd maar aanwezig was. En ik vertelde het haar, en toen zei ze, ja, dat is precies wat ik voel. Dat is het dus, omdat je de ander voelt. Je gaat op in die ander. Dus, ja, het is dus, <tus> ik ga er maar even mee verder, het is dus geen verwachtingspatroon of verwachting, want dan dan is er geen twijfel, dan is er geen ik wil het zo graag... en dan zou je jezelf kunnen afvragen... waarom wil ik dat nu eigenlijk? Waarom willen mensen dat dan wel? Waarom wil je die trilling voelen? En dan zeg ik je in het algemeen, algemeen... om ook eens iets te voelen, om mee te praten... om het aan anderen te vertellen... in het spektakel te zitten over hoe ver en hoe goed die mens het is om het voor te doen. Maar weet dat in dit alles sensatie zit. Een zucht om ook iets te verkrijgen, dat je pas toekomt als de tijd klaar is. Als die tijd voor jou in zijn algemeenheid, dus voor iedereen bestemd, als die klaar is, en dat kan voor de een nu zijn, de ander morgen, of over tien jaar, of misschien wel nooit, dan pas zal alles geopenbaard worden. Dan vindt die mens dat ook vanzelfsprekend, en vraagt zich niets meer af en weet dat gedachten krachten zijn. Dat als hij zich afvraagt waarom hij nooit energie gevoeld heeft, hij ook nooit een energietrilling zal voelen. Maar als hij zich niets afvraagt en weet, en zichzelf ken, kent, de weg vrij ligt naar de kennis die in hem zit, en alles bereikbaar is, omdat het is, daar ligt het geheim van alle kennis. Het is een zuiver weten, zonder geleerd te hebben. Het is een zuiver weten dat is met hoofdletters. Later of in die tijd begon ik te luisteren en hoorde de wind spreken. Het verhaal van een grote roofvogel staat ook ergens. Misschien op een website, of, of heb ik dat verteld. En hoorde de vogel in mij. Mij verzoeken hem met rust te laten, om zo hem de gelegenheid te geven zich te herstellen. Hij was namelijk tegen mijn raam aangevlogen, een spanwijte van meer dan een meter. Mijn raam heeft het trouwens gehouden. Zo is er in de loop van de tijd meer en meer hierover te vertellen. Maar ach, het is geen spektakel en ik doe het niet voor zomaar. Je dient je altijd af te vragen of je de energie van het universum daarvan af wilt nemen om iets te showen of een spektakel op te voeren. Of wil je dat per se, dan is niks iets mee aan de hand. Dat moet de mens dat gewoon doen. Maar altijd met eigen verantwoordelijkheid, want je neemt energie af. En aan de andere kant, als dat bij die mens hoort, zou je ook kunnen zeggen dat hij op die manier dit spirituele eh, spreken dan maar, aan een groot publiek laat zien, zodat het publiek met eigen ogen en oren kan zien en horen dat er inderdaad meer bestaat. Maar als je dit achter je hebt gelaten, zonder oordeel, dan doe je het niet zomaar. Dan is er altijd een reden, een doel. Zo is het mogelijk bijvoorbeeld een baby die steeds huilt, te vragen wat er aan de hand is. En in mijn geval vroeg ik het bij kleinkinderen op een gegeven moment. En dat antwoord was ook heel simpel. Ik hoorde op een gegeven moment van de baby, hoorde ik roepen, mama. Dus in de gedachte van de baby in mezelf. En dan kan de cynicus natuurlijk zeggen, ja zeg, euh, natuurlijk, zo lust ik er ook nog wel een. Maar laat ik het zo zeggen. Ik kijk wel uit aan wie ik dit vertel. Want ook dit is verspillen van energie om te vertellen hierover hoe goed je bent en dat het allemaal mogelijk is. Pas als de interesse er echt is en er geen spektakel verwacht wordt, is het heerlijk om die kennis te delen. Dus je vraag of je hier gevoelig moet zijn voor moet zijn om te horen, krijg je van mij te horen ja en nee. Gevoelig, ja, maar dan dien je te beseffen dat als je hoort, jij altijd in controle bent en niet de stem in jou. Jij bent de baas en als je stemmen hoort, bepaal jij als mens of je hiernaar wilt luisteren of niet. Dus dat is een andere zijde van het horen van de stem of stemmen. Dan houdt het ervan af op welke weg jij je bevindt, op jouw hoofdweg of op een van jouw zijwegen. Maar dat houdt allemaal verband met het bewustzijn van die mens. Er zijn mensen die alles doen wat stemmen zeggen. Ze zijn een open kanaal en hebben niet geleerd om hiermee om te gaan. Ze hebben niet geleerd zich hiervoor af te sluiten door duidelijk aan deze stemmen te zeggen dat die mens zelf de baas is over zichzelf en dat die stemmen geen zeggenschap hebben over het leven, over het doen en laten en over het lichaam van die mens. Dan houden die stemmen snel op. Doet die mens dat niet, dan kan het zo zijn dat die stemmen op een gegeven moment, door angst, hè, doet hij dat niet of wat dan ook, die stemmen de overhand krijgen en dan ook nog die mens tot vreselijke dingen aan kan zetten. Een zelfmoord of, of, of vreselijke dingen doen bij anderen. Want waarom zijn die stemmen, die zijn, zoals je wel begrepen hebt, lagere bewustzijnsvormen, entiteiten, die op die mens afgekomen waren, omdat die mens daar volslagen open voor stond. Waarschijnlijk door gebruik van drugs, drank, glaasje draaien, seances die een laag bewustzijn hebben. Dus die mens die volslagen open staat, is ontvankelijk voor lagere vormen. Dan als die mens niet geleerd heeft om aan zichzelf te werken, om te weten wie hij werkelijk is, dan kunnen die stemmen de overhand krijgen en die mens van alles laten doen. Dan is die mens dus niet meer de baas, heer en meester over zijn eigen denken en zijn eigen lichaam. Dit gebeurt maar al te vaak en kan zelfs zo zijn dat die stemmen dit allemaal heel goed in de gaten hebben en een zogenaamd spiritueel betoog kunnen houden, waar nog behoorlijk veel waarheid in zou kunnen zitten. Waar anderen die niet zo alert zijn, toch zomaar in kunnen trappen. Dit gebeurt behoorlijk vaak en ik noem het maar gewoon het schijnlicht. Je moet werkelijk van goede huizen komen om dit te herkennen. En dan bedoel ik simpelweg die zelfkennis in jezelf hebben, dat je je gewaar bent van de gevaren waar je je eigenlijk geen voorstelling van kunt maken. Zo zien we dat omgaan met spiritualiteit ver kan gaan. Dat het toch heel duidelijk is dat je alert dient te zijn. Geloof nooit iets. En ook mijn woorden dien je op een goudschaaltje te leggen. Eerst altijd zelf nadenken. Nadenken en nog meer nadenken. Voordat je iets aanneemt. Dan kom je op een gegeven moment uit bij wie het, wie het veilig is en bij wie niet. Maar dat dien je altijd zelf te doen. Daar ben jij verantwoordelijk voor. Voor mij is het dan weer van groot belang om al mijn woorden zo goed mogelijk duidelijk te maken, en uit te spreken, zodat mensen er iets aan hebben, zodat er een proces aan de gang gezet kan worden, zodat mensen zelf gaan nadenken en mij niet naspreken. Dat is mijn grote verantwoording, ten opzichte van de mensen die hiernaar luisteren, ten opzichte van jou, lieve mensen die nu luistert, of later luisteren. Dus om het beste te geven in deze lezingen, of e-mails, of lezingen die ik thuis geef. Die twijfel en het ja maar, komt niet uit je ziel, maar uit het denken vanuit je stoffelijk lichaam. Dat is een antwoord op een van de vragen uit de, uit de, uit de, uit de mail. Het absolute weten is, daar is geen twijfel over mogelijk. En hoe je dat weet, op een gegeven moment weet je dat gewoon. Nogmaals, daar is geen twijfel over mogelijk. Maar er dient een hele diepe, eh, diep eh, gevoel van nederigheid aan de basis te liggen. Hoe je hiermee omgaat. Dat is een gevoel dat zo to totaal anders is dan het gevoel wat een mens voordien had. Daarom zijn er ook zoveel woorden nodig om, om dat te beschrijven waar geen twijfel in zit. Terwijl het in een paar woorden gezegd kan zijn. Het is, omdat het is. En dat is alles. Maar voor de mens die die weg nog niet heeft afgelegd, kan het tenenkromend zijn om zulke woorden te horen, maar voor de ingewijden is het duidelijk. Dan kan ik je zeggen dat de mens, je hebt het over de sluier, dan kan ik je zeggen dat de mens zelf de sluier maakt, zelf die sluier veroorzaakt of af en toe optilt. Want die sluier is er in, het in de, de werkelijke werkelijkheid, is die eigenlijk niet, die bestaat niet. Alleen in het denken van die mens ligt het ongeloof, de twijfel, het ja maar zeggen, die die sluier in werkelijkheid is. Daar is die mens ook weer zelf verantwoordelijk voor. Want al dat andere dat uit je ziel aan je gegeven wordt, wat klaar ligt voor jou, ligt er al. Is er lang van de alfa tot de Omega. Alleen jij bent verantwoordelijk voor je eigen denken. Dat is vervat in het hebben van je eigen vrije wil. Als je je onbekommerd dus aan je ziel kunt overgeven, is er geen sluier. Onbekommerd aan die God in jou kunt overgeven, is er geen sluier. Die sluier heb je zelf gemaakt in het leven van nu. En zelf gevisualiseerd, obstakel gemaakt, dat zo'n kracht heeft, dat het je wel degelijk afhoudt van het beste in jouzelf. Je eigen stukje God, je eigen goddelijkheid. Waarom doen mensen dit zichzelf aan? En het is eenvoudiger dan je denkt. Je hoeft zeer slecht Eén te maken met het vrouwelijke en mannelijke in jezelf, het negatieve en het positieve. De ene hersenhelft met de andere hersenhelft, met andere woorden. Hoe doe je dat? Zelfkennis, niet meer dan dat. Wij zeggen hier in de westerse wereld dat we dat via Christus, via Jezus dienen te doen. Anderen zeggen dat we zelf een stukje God zijn dat we ons dat dienen te realiseren. Nou, voor mij zit er geen enkel verschil in. Ik ga nog even verder lezen. En <coughs> weet je, vriendin, ja, zo kan dat gaan. Ja. Je denkt misschien door het werkwoord kunnen te gebruiken, dat ik een slag om de arm neem. Nou, niets is minder waar. Het kan zo gaan. Dus, wat Elisabeth Heen schrijft, zo, zo gaat dat. Zo kan dat gaan. Zo is dat dus ook bij mij gebeurd. En is ook in veel gevallen zo, of in ieder geval op die wijze zo gegaan: door het volslagen over te geven aan de God in jou, aan de bron, de ziel, de positiviteit in jouzelf. Het absolute zekere weten, zonder enige twijfel, dat kan, maar als er ook maar één partikeltje twijfel is, gebeurt het niet. Die twijfel dient overwonnen te zijn in die mens. En misschien heb je wel eens oudere lezingen van mij gehoord, daar kun je hetzelfde horen. Het is mij dus bekend en een totale genezing kan inderdaad plaatsvinden. Anderen kunnen dan weer zeggen, ja, dan was onze diagnose blijkbaar verkeerd. Ja, het is ook wat, hè. Want je gelijk zul je niet krijgen. Soms wel als het bewijs zo overduidelijk op de snijtafel ligt. En misschien is het wel zo dat er nu mensen zijn die hierin meegaan en beseffen dat er meer tussen hemel en aarde is. En dat er energieën die altijd zijn en krachten zijn tijdelijk. Altijd zijn. Nog even je vraag over tekens. Ja, als je tekens ziet en je komt er niet uit voor wat ze voor betekenen zou je er over na kunnen denken dat je wellicht te veel in je denken zit, dat je ook het overgeven aan de compassie van het universum, dat je ook in je gevoel kunt komen. Het, het universum geeft jou iets, de God in jou geeft jou iets, daar hoef je niet over na te denken. Ga in dat gevoel en je voelt, dan weet je. Mensen van de aarde denken behoorlijk veel en piekeren. Wat zal dat nu te betekenen hebben? En ik begrijp, begrijp ik dat wel? En hoe is dat nu? En ik snap er niks van. En hoe kan dat nou? Maar als ze zich gewoon overgeven aan de liefde die altijd al in hen zelf heeft gezeten, blijkt dat toch iets zeer moeilijks te zijn. Heel apart als je erover nadenkt, dat die mens zich wel overgeeft aan de twijfel en het niet zeker weten en het absoluut te zeker weten niet de kans geeft. Eigenaardig vind je niet. Heel veel mensen willen niet zoveel aan zichzelf doen en leggen de verantwoording en de schuld graag bij de ander neer. En daar is niets op tegen. Dat mogen mensen. Maar als zulke mensen nu ook nog als een dolle eh, spirituele boeken eh, gaan lezen en ook nog spiritueel gaan worden, krijgen veel mensen de gedachte dat ze het zelf ook kunnen en dat ze daar alle recht op hebben. Want zo denken velen, als de ander het kan, dan kan ik het ook en waarom ook niet. Maar daar kan een enorm gevaar in zitten. Is die mens zich wel bewust dat wat hij aan het doen is? Maar misschien wil hij dat helemaal niet horen en zal later... Veel later beseffen dat hij voor alle gedachten en handelingen zelf verantwoordelijk is. Het is met het bewustzijn van dat moment begrepen, maar als die mens hetzelfde boek een jaar of langer nog een keer zou lezen, dan zou hij tot een aparte conclusie komen. Dan wat hij. En, en, want dan, dat, dat er van alles in zijn leven gebeurd is. En wat hij toen begreep, dacht te begrijpen. ...zou nu wel eens met hele andere begrippen tot hem komen. Hij dacht het misschien een jaar geleden te begrijpen, maar nu begrijpt hij het beter. En nu lijken er andere woorden te staan en ziet tot zijn verrassing dat er iets anders bedoeld werd. Het bewustzijn van die mensen is ook veranderd. En ook hij is misschien wel een wanhopig zoeken begonnen naar de waarheid binnen in zichzelf. Misschien is er nogal wat voorgevallen in zijn leven... Er zijn mensen om hem heen overleden en hij is daarover gaan nadenken. Zo kan een mens ertoe komen te denken over het spirituele leven en dat er veel meer over na te denken valt als wat, als wat er soms gehoord wordt in een lezing of in een boek gelezen wordt. Een mens groeit maar zeer langzaam en het hangt van de gebeurtenissen in zijn leven af of hij het leven aan wil gaan of het bij de ander wil neerleggen, zodat hij zodat hij op een, op een zijweg belandt. De mens bepaalt uiteindelijk altijd zelf hoe met de gebeurtenissen om te gaan. Dan worden die gebeurtenissen door hemzelf ervaren als negatief of positief. Ik laat het hierbij, want het is alweer tijd, zie ik, tot mijn grote schrik. En ik ga afsluiten. Nou, het, het vervolg gaat gewoon volgende week in een andere lezing. En dan zeg ik weer, net zoals iedere week, lieve mensen, bedankt voor het luisteren. En heel graag weer tot de volgende week. En je kunt dit nog een keer naluisteren op, eh, op IndigoSolstation.nl En daar kun je eh, in het archief kijken, voor alleen voor deze, voor deze week. Maar via mijn website www.ikrijkra.nl kom je op design terecht en uh, IN.nl. en daar kun je uh, alle lezingen horen, ook alle gesprekken die hier uh, uh, gevoerd zijn. Um, ja, misschien wil je op beide websites eens eventjes uh, rondleuzen. Op mijn website staan er heel wat, heel wat verhalen. En ik moet eerlijk zeggen, ik heb er jaren niks aan gedaan. Maar ik zie toch dat het gestaag gelezen wordt en ja, daar... Uh, daar ben je van harte welkom om daar ook op te kijken. En nogmaals, je mag me altijd mailen met vragen en indien mogelijk eh, zal ik altijd antwoorden. Nou, doe ik altijd trouwens. En eh, ja, misschien is die vraag dan weer een eh, aanleiding voor een volgende lezing. Ik dank je nogmaals hartelijk voor het luisteren, ook voor de vragen die er gesteld worden. En heel graag weer tot volgende week. Dan...